Waar else? Dit is... Sivemzan Voort. Nu eerst, Deska! Ik vergeet je niet omhoog te zetten. Ik vergeet jouw schuifje niet omhoog te zetten. Vanavond. Het was een erg zomerse plaatje voor een uh, winterse bui, hè? Ja, ik zie het sneeuw al hier voor de deur. Ja, er zijn de sneeuwballen tegen de ramen. De sneeuwballen die hier overal rondvliegen ja, tegen de auto's. Nee, he, het zijn de kindertjes die, moeten, die willen even spelen, hè, Voordat ja. ze moeten slapen. Daarom. Hé, hey, maar hartstikke leuk. Maar vanavond... Geen set van jou? Nee. Geen set van mij? Nee. Want wat hebben wij speciaal vanavond? Koen Groeneveld en Dons. En dat zijn niet zomaar namen. Nee, dat zijn flinke namen. Hoe grote fan ben jij van Koen Groeneveld? Uh, sommige plaat vind ik goed, maar niet alles, moet ik eerlijk zeggen. J Jij bent niet zo van de maar, tech. Maar Dons vind ik wel hele goede producties hebben. Wat zijn een remix van Lucky Star 2009 van. Uh, wat heet die, Ron Carroll? Dat, Dat, Dat blijft een klassieker. Voordat, ja, maar die remix van hem, die, die versie van hem, vind ik echt een steengoede plaat. Wat er in de mix zit, we gaan het meemaken. Nu gaan we over naar Koen Groeneveld, want hij staat er klaar voor. Behind the Wheels of Steel. 10 in de Koen Groeneveld en Addy van der Zwaan de remix Daarnaast Koen Groeneveld en Arturo Silvestre in Aconac En daar hadden we ook nog voorbij horen komen Umec met Jubiliana En nou, Blanket Jones People are still having sex in de Koen Groeneveld remix Tot aan 11 uur Maar ja, het Wilson stil, Koen Groeneveld Zometeen na de klok van 11. Hebben we hem klaarstaan. Speciaal voor ons klaargemaakt. Een hele bijna mix van een uur lang. Dance. Dit is jouw Zeeweb's antwoord. Zand grootste dansvloer. Hou hem aan met deze warme beat. Tot aan 12 uur is het Dat volgende keer is aan de via de Twitter of via de mail.